Straks in Radio Olympia nog een half uur... dan staat de Sven Kramer aan de start van de vijf kilometer. Maar niet alleen wij hebben hoge verwachtingen. We dachten van de Belgen, die hebben de hoop gevestigd op Bart Swinks. Maar eerst het nos met Mark Visser. In de Franse Open is een passagierstrein ontspoord. Tenminste, twee mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Ook zijn er zeker zeven reizigers gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde rond elf uur bij de gemeente Saint-Benoît... in het zuidoosten van Frankrijk...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 De Verenigde Naties zeggen dat burgers een makkelijke doelwit van opstandelingen zijn geworden... door de geleidelijke terugtrekking van buitenlandse troepen. Griekenland zit weer in de lift als vakantiebestemming. De eerste vijf weken van dit jaar werden 30 meer zomervakanties naar het land geboekt... dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds Griekenland in 2011 in financiële en economische problemen raakte... kelderde het aantal reizen naar het land... Volgens de vereniging van reisorganisaties, de ANVR, waren mensen bang dat ze tijdens een vakantie niet meer zouden kunnen pinnen in Griekenland. Nu de ergste problemen voorbij lijken te zijn, neemt de belangstelling voor Griekenland dus weer toe. Toen besluit het weer, overwegend bewolkt, in het zuidwesten ook af en toe zon, temperatuur 6 tot 9 graden. Vannacht opnieuw regen en wind en aan de kust mogelijk storm. Dan morgen overdag opklaringen en af en toe een bui en dan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Ook de BMW 320 sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat en heeft slechts 20% bijtelling. Groene stroom voor een scherp tarief. Doe mee aan de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigenhuis. Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. Radio 1. Dit uur natuurlijk de apotheose van de 5 kilometer in de Adler Arena in Sochi. Over een half uurtje Kramer en daarna Bergsma en Blokhuizen. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Dus gaan wij naar Sochi, naar Sebastian Timmerman. Waar het een koninklijke dag is. Want niet alleen is de koning gearriveerd. Samen met zijn echtgenoten de koningin Maxima. Maar ook premier Rutte is binnen. Camille Eurlings is binnen. Het IOC-lid. En de man om wie het draait. Bij velen. Sven Kramer is ook binnen. Is juist het middenterrein opkomen lopen. Dit keer niet in korte broek. Maar dit keer gehuld in zijn trainingspak. Waaronder zijn schaatspak zal zitten. Paulien, toen jij hem binnen zag komen. Wat zag je toen? Wat dacht je toen? Ja, je, als je, zag, je zag de blik van, van Sven hier op het beeld schijnen. En uh, ja, dat was een uh, scherp, uh, scherp, blik. Met uh, ja, ik, ik zag wel wat felheid in zijn ogen. En ik, volgens mij. Uh ik heb er wel vertrouwen in. Ja, dat ontspannen wat hij had een, een half uurtje geleden... toen hij ook even kwam buurten, dat is was, was helemaal weg hè? nu. Dat is helemaal verdwenen. Ja, maar wel nog niet, het was ook niet zo strak dat hij uh, dat, van, dat van de spanning... Uh, bij wijze van spreken uh, niks meer zou kunnen. Want het was gewoon een scherpe blik. En, uh, van, dat, waaruit straalde van ik heb er zin in en het mag nu, nu mag het gaan gebeuren. Nu mag zijn, zijn eerste kans op, op, op goud hier mag, uh, mag hij gaan laten zien. Hij weet dat uh, drie jaar werk nadat hij dus een jaar langs de kant stond... vanwege de blessure dat dat... Uh, nu op moet zitten en dat hij nu moet gaan oogsten. En hij heeft al een vuist gekregen en dan een vuist in positieve zin. Een kom op vuist van de koning die Sven Kramer natuurlijk ook binnen zag komen. We weten van Kramer. Die weet altijd precies waar iedereen uit hangt. Die zag de koning natuurlijk ook zitten ondertussen op de baan. Terwijl er trouwens nog geen spoor is van Jorit Bergsma of Jan Blokhuizen. Die zijn allemaal nog in, allebei nog in de katakomben van dit ijsstadion. Op de baan rijdt inmiddels Alexander Romjantsev ook uit Rusland. De derde en laatste op deze 5 kilometer tegen een Kazach. Dimitri Babenko. Die vloog erin, zoals hij altijd doet. Maar moest dat vervolgens al heel snel bekopen. Romjansev ligt op kop. Moet nog één rondje. Maar als we vergelijken met de doorkomsttijd van Yuskov. dan ligt hij daar bijna 5 seconden op achter. 4 seconden en 93 honderdste. Dus wat dat betreft gaat het geen bedreiging zijn voor Denis Yuskov. Die rus blijft dus aan de leiding staan. Als we dadelijk gaan beginnen aan de tweede en laatste dwelpauze van deze. 5 kilometer. Babenko gooit er nog een springje uit op de kruising, maar hij gaat niet meer bij Rumjantsev komen. Deze rust van 27 jaar afkomstig helemaal uit het noorden van Rusland tegen de boorden van de Witte Zee aan. Gaat de rit winnen met de handen op de knieën. Duwt hij zich voort en duwt hij zich na 6 minuten 24 seconden en 93 honderdste, dat is de vijfde tijd voorlopig. En 28 26 een teleurstellende tijd voor Dimitri Babenko. Yuskov 1, Skobrev 2 en Bukkou op de derde plaats. Dat is de top drie waarmee we de laatste dwel ingaan. En dan straks om vier minuten over half zes in Rusland. Vier minuten over half drie in Nederland. Dan gaat het los met Sven Kramer tegen Jonathan Koek. Daarna Bergsma tegen Sverre Lunde Pedersen. Daarna Jan Blokhuizen tegen Bart Sings. En daarna Patrick Beckett tegen Sung Hoon Lee. En dan weten we hoe het podium eruit ziet van deze 22e Olympische 5 kilometer. Kalverheijen. Vallen de Russen wat tegen? Uh, nee, ik denk dat ze allebei goed gestreden hebben. Ik vind Juskov uh, echt uh, een hele aanvallende rit hebben uh, laten zien. Uh, tijden vallen ze wel iets tegen. Zeker Skopper was iets langzamer dan vorig jaar. Uh, maar blijkbaar is, is het op dit moment zo. Ik, uh, ik had meer van ze verwacht. Ik had ze echt verwacht dat ze boven zichzelf zouden uitstijgen. In hun eigen land. Dat hebben ze nu nog niet gedaan, maar laten we even afwachten... wat de Nederlanders gaan ja, doen. Tenzij blijkt dat het gewoon heel zwaar ijs is... en zometeen iedereen kapot gaat op dat ijs. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan ook. En, uh, zie jij dat uh, bij de Russen bijvoorbeeld? Je ziet wel dat ze meer kapot gaan dan vorig jaar... als je dat vergelijkt met die wedstrijden bij de afstanden. Ja, ja, dan zie je een duidelijk verschil. Dus dat ze meer moeite hebben in het tweede deel, dus na de drie kilometer. Maar het ijs is toch niet veranderd in de tussentijd? Of? Nee, er zitten meer mensen in de zaal. Uh, de druk is groter. De druk is groter. Uh, en ook meer mensen, dus er zal een andere atmosfeer zijn. Dus, uh, we zullen even wachten. En ondertussen zullen... zien wij uh, Sven Kramer uh, hardlopen. Ja. Hè? We zagen hem net eventjes in zijn schaatspak. Uh, wat, wat, wat voor... Voorbereiding zit er in deze fase nog voor hem. Is hij nog aan het rekken, warmlopen? Wat, ja. wat doet hij allemaal? Voornamelijk de spieren warm houden. Uh, hij weet hoe hard hij moet schaatsen en hoe hard hij kan schaatsen. Het is nu een stukje mentaal focus op wat hij zometeen moet laten zien. En, en houden zij vast aan de eigen schema's die ze van tevoren hebben bedacht? Of passen zij dat nog aan, aan wat ze nu zien? Nee, dus in principe uh, heb je een redelijk uh, vastomstaand uh, programma... wat je ongeveer wil doen en hoe je lekker voelt. Maar ook, ook qua rit? Dus, dus Kramer heeft nu al in zijn hoofd wat hij wil gaan doen? Uh, ja, want hij moet, tot onafhankelijk, in detail. hij moet onafhankelijk van de, de Amerikaan gaan schaatsen. Dus hij weet precies hoe hij het moet indelen en waar hij moet rijden. Ja, maar wat doe je dan op zo'n toernooi... als je bijvoorbeeld ziet dat er iemand harder is gegaan... dan de tijd die jij in je hoofd hebt, in bijvoorbeeld? Principe, in principe moet je daar dus niet van aangaan. Want je moet je alleen maar concentreren op je eigen schaatsen... Uh, en op je eigen techniek. En dat zou uh, je normaal gesproken in staat moeten zijn... om juist die, die uh, uh, oude snelle tijd te verbeteren. Het heeft geen zin om op de tijd te focussen, maar puur op jezelf. Ja, maar toch... Als, als je, laat me zeggen, uh, zie, je hebt je gefocust op 613. Ja. En je ziet dat er iemand voor je gestart is, die heeft 611 gereden. Dan denk je, ja, dan kan ik 6.09 rijden. Ik wou zeggen, dan moet maar je dan dat een dan Maar worden dat de schema's aanpassen. dus wel aangepast, ja, aangepast. toch, Paul? Of niet? Ja, de schema's worden dan misschien wel aangepast. Maar je, je gaat uh, het maximaal uit je lijf halen. En het schema wordt op aangepast. Het is ja. niet zo per se dat als jij 29 je gaat niet moet tot de tijd rijden. van een ander rijden. Als je 29 nee. moet rijden, ja. je rijdt toevallig op Ga je niet op de rem trekken om 29-4 te rijden? Nee, nee, nee. nee, nee. Er zijn nu drie dwelmachines die de baan mooi glad gaan maken weer. Dat is wel belangrijk. Er is die uh, is, dus ooit is die, die periode gegaan, volgens mij. Ja? Ja ja, ja, ja, ja, toch was die, die, uh, die, die machines toch verkeerd afgesteld. Ja, een Hamer was dat een keertje. Ja. Moesten we een dag wachten voordat we de er volgende afstander kunnen rijden. Er staat ja, een klopt. loopgraaf in. Zo ja, dat klopt. Ja. Nee, uh, ja, het is heel belangrijk. ik moet gewoon goede goed ijskwaliteit uh, neerleggen voor de volgende ritten. Goed. Wij gaan zodadelijk weer terug naar uh, Sochi. Want we willen ook nog eventjes naar Parijs. Theo van Emden, jij hebt niet zo'n best nieuws, hè? Theo Plachard over Van Emden. Uh, sorry, Theo Plachard <laughs> ja. over Van Emden, ja. Kom, vous Wat is in een Emden? Kom, vous Ja. Geen goud, geen zilver voor de Nederlandse judoka's vandaag. Want uh, de halve finale tussen Annika van Emden en de Française Clarisse Akbek nenou werd gewonnen door de Française. Het was een uh, merkwaardige wedstrijd. Uh, er gebeurde weinig. Allebei een strafje. En het leek uit te draaien op een, uh, op een verlenging. En Van Emden die keek al naar dat scorebord. Zag daar nog uh, vijf seconden op staan en dacht uh, dat wordt verlenging. En dat heb ik mooi uh, binnengehaald. Maar daar vergisten ze zich in in de slotfase. Drie seconden voor tijd. Eerder was het Van Emden die dat deed, was het nu de Française met een geweldige armworp, die een einde maakte aan de illusies van uh, Van Emde. Van Emde dus niet naar de finale, maar nog wel één wedstrijd te gaan in uh, de herkansing. Als ze die wint, dan pak ze brons. En dat geldt niet meer voor Jeroen Moore, die ligt eruit. Die uh, kwam ook in de herkansing uh, terecht, omdat hij zijn uh, wedstrijd uh, verloor. En hij ging tegen Muzikiev, uh, de man uit Azebasië. goed van start, kwam Vazari voor, Vazari gelijk. En het leek uh, uit te draaien op een uh, een wedstrijd die in de slotfase pas beslist ging worden. Maar merkwaardig, het was opnieuw een beenveeg. Zeg maar een pootje haken. Voor, door de man uit Azerbeidzjan. Die een einde maakte aan het optreden van Moren. Moren ligt eruit. Geen plek op het podium. De enige die dat dus nog kan bereiken is onze vriendin Annika van Hemden in de klasse tot 63 kilo. LOS Radio Olympia. We zijn dus bezig met de 5 kilometer in het schaatstoernooi. We gaan wat meer inzoomen op die 5 kilometer. Steven Dalebout maakte een portret van deze afstand. Sven Kramer verdedigt zijn titel. Want vier jaar geleden in Vancouver won Kramer zijn eerste... en tot dusver enige gouden medaille. Sven Kramer in de Olympische kampioen. Verderd is hier, Je hebt het verdiend. Sven Kramer. Dat Olympische kampioen. Dat is zo mooi. Hij heeft het zo verdiend, jongen. Hij heeft zo hard voor hem werk. Kijk, kijk. Hij springt over de hek heen. Ja, fantastisch. Ja, dat mag hij het doen. Kramer is perensterk zei de nummer 3 van toen, Ivan Skobrev. He is the best skier in the world. Of zoals Kramer het zelf zegt... Ik ben gewoon een hele egoïstische topsporter en ik wil gewoon fucking goud. Maar dat wil Jorrit Bergsma ook. Toen Kramer in Vancouver goud won, was Bergsma druk in de weer met natuurreis. Drie dagen voor de vorige Olympische 5 kilometer... werd Bergsma Nederlands kampioen op het zuid meer de groot kampioen, Jorrit Bergsma. Inmiddels is Bergsma op de 5 kilometer een geduchte tegenstander van Kramer. Soms wint Bergsma, net iets vaker is Kramer sneller. Soms dan, dan ben je het kwijt en dan, uh, dan gaat het een stuk moeizamer. Het is voor Bergsma hopen dat alles vandaag klopt... want hij maakt zijn debuut op de Olympische Spelen. En onderschat Jan Blokhuizen niet... Jan Blokhuizen uit Zuid-Schouwen. Lang was hij Sven Kramers ploegenoot, Maar na gedoe bij TVM... Ja, ik, ik, ik heb me al eens beter gevoeld nu. Ik voel wel dat hij uh, uh, een klein beetje door mijn vingers glipt. Vertrok Blokhuizen naar team Cor en Hallo, we zijn Cor en Don. Blokhuizen werd de afgelopen jaren vaak tweede. Ik heb het geprobeerd. Nou, dat schaart eigenlijk gewoon als een, als een natte krant. Maar op het EK round pakte hij vorige maand in een stijgende vorm... zijn eerste individuele internationale hoofdprijs. Jan Blokhuizen heeft uh, de grote prijs te pakken... En zo ging dat op de vijf kilometer. Joris van der Kerkhof, wij voelen de spanning langzaam toenemen. Hoe is dat in Heerenveen? Nou, dat is een, een saaie bedoeling. Oeh, nou, ik voel het ook helemaal, <lacht> ultim, helemaal live hier in Heerenveen. In het café Het Houtje. Daar wilden we eigenlijk graag naartoe. Want daar is Joris van der Kerkhof. Weet je wat? We gaan naar de Belgen. Want uh, die zijn ook in de ban van Sochi. Maar toch net iets minder dan de Nederlanders. Slechts zeven Belgen doen er mee. Tegenwoordig uh, 41 Nederlanders. Grote ver verwachtingen zijn er vanaf vandaag uh, op de vijf kilometer van Bart Swinks. Correspondent Joris van Poppel ging eens kijken op de enige plek waar ze wel echt meeleven. Namelijk op de ijsbaan in Liedenkerken. De snowboard simulator en, uh, en de Langlof we hebben ook de pushbaan van de bobslee. En hier op het ijsvlak doen we uiteraard de verschillende olympische ijsdisciplines. De ijsbaan van Liederkerken. Olympische vlaggetjes, groot televisiescherm. Een Belgische Olympisch Comité probeert hier de Belgen warm te krijgen voor Sochi. Maar dat is niet eenvoudig, weet organisator Mark van der Beker. Het was de bedoeling van een Sochi-huis te maken, maar dat was in Rusland onmogelijk... omdat er zeer weinig Belgen naar daar afreizen. Dus hebben wij geprobeerd om Sochi naar België te brengen... en hebben wij hier een verzamelplaats gemaakt voor alles wat te maken heeft met de Olympische Winterspelen... en onze atleten die daar presteren. Bobslee hebben we dan, we hebben schaatsen. Wat zijn de andere disciplines waar de Belgen in meedoen? Uh, waar de Belgen in meedoen, wel, we hebben uh, ook iemand in het kunstskien, uh, het, uh, het freestyle-skiën. He, we hebben uiteraard onze Bart Swings. Dat is, uh, laat ons maar zeggen, uh, de bedreiging voor de Nederlandse medailles op de lange baan Nu lach ik een beetje, maar het is inderdaad wel zo dat Bart Swings voor ons het lange baanschaatsen op de kaart aan het zetten is... Wat, wat is, ik zie hier een bobslee staan. Wat is dit? Dit is een uh, bobslee-startbaan om, uh, om een start na te bootsen. Want een start is heel belangrijk. U bent, u bent Nederlander, wat doet u hier in Vlaanderen met uh, deze bobslee? Um, wij zijn gevraagd uh, hier om uh, het bobsleeën te promoten. En ook om uh, Elfje Willems en Hanna een, uh, ja, een warm hart toe te dragen. De twee Vlaamse die uh, gaan bobsleien op deze Olympische Spelen. Die gisteren de eerste en de tweede starttijd neergezet hebben, zelfs bij de trainingen. Dus dat is heel erg goed. Filip Muiters, Vlaams minister van Sport. Leeft het een beetje, de Olympische winterspelen in België? Ja, ik denk eigenlijk het meeste ooit. We hebben ook van de wintersporten sport van het jaar gemaakt. Dat wil zeggen dat we ze extra in de kijker zetten. Dat federatie en clubs extra aandacht besteden. En dat we ook zo proberen mensen die vroeger nog nooit aan wintersporten hebben gedaan... toch wel warm te maken om iets te doen rond wintersporten. Vergeleken met Nederland valt het wel een beetje tegen hier in, in Vlaanderen en België natuurlijk. Een De kleine delegatie van zeven mensen... Hoe komt, dat? Hoe komt dat? Ik moet eerlijk zeggen, het is de grootste sinds 1952. Maar het zijn maar zeven sporters, Nederland heeft er 41. Ja, maar dus bij ons uh, Nederland ligt iets hoger dan uh, Vlaanderen. En uh, wij hebben uh, niet die traditie van wintersport zoals jullie die uh, hebben. Zeker in Schaatsen uh, hebben wij niet die traditie die jullie Nederlanders hebben. Maar voor ons is zeven een enorm aantal. Voor de eerste keer dat we durven spreken van een snowboarder die toch wel uh, een klassebak is. Uh, een snelschaatser die misschien wel kan heeft. dat is voor ons uniek ook. W wat staat hier? Hier staat een uh, snowboard simulator. Snowboarden? Snowboarden, ja. Uh, zonder sneeuw. Maar dat moet kunnen. Hè. Zijn Belgen daar goed in, snowboarden? <laughs> ja, zeker zijn we daar goed in. Hè. We behoren tot een van de betere van de wereld. Ook deze Olympische Spelen? Uh, dat is toch onze bedoeling, ja. Met, uh, met wie? Uh, met uh, Seppen, hè. Uh, Seppe Smits? Nee? Zeppe Smits, nooit van gehoord? Nee. Uh, fantastische snowboarder. En uh, een hele coole type. Een uh, hele relaxe type, heel beheerst. Gaat hij een medaille halen in Sochi? Laat ons toch alvast hopen. Hè. Wij, wij duimen voor de kwalificaties en dan uh, op naar de finale. En in de finale bij de eerste drie. Ja, in onze luisteraarsvraag uh, hoe het podium eruit gaat zien. Daar stond uh, Bart Swings ook regelmatig op het podium. Dus uh, er wordt veel van hem verwacht. Ja, zeker. Waren dat Belgen die hem ah, op het nee, podium Nee, gewoon zetten, Nederlanders die hem ook uh, echt wel een medaille zien pakken. Dat okay. was toch wel opmerkelijk. Nou. Overigens is snowboarder uh, Seppe Smits ondertussen al op weg naar huis. Of in ieder geval, hij hoeft niet meer mee te doen. Misschien is hij nog niet op weg naar huis. Maar hij is gestrand in de halve finale. De Belg. Uh, Swings komt dus zometeen aan bod op de 5 kilometer. Rit 12 tegen Jan Blokhuizen. Nou, um, dan kan ik mij voorstellen dat inmiddels, zoals ik het net ook al aangaf... in Heerenveen de spanning langzaam aan het toenemen is. In Café Het Houtje. Joris van de Kerkhof? Ja, de spanning is aan het toenemen bij de mensen die bier drinken... bij de mensen die champagne drinken, maar ook bij mensen die... Uh, wat is het, gewoon water, denk ik, hè? Ja, water. ...drinken en alles aan het, aan het opschrijven zijn. Je had hier een heel schema gemaakt en je gaf net aan een van je vriendinnen aan eh, dat wie toch echt wel goed had gereden of dat Sven uiteindelijk als die... Nou ja, je, je hebt alle, alle cijfers opgeschreven en daar concludeerde je iets uit. Ja, Jooskov die reed 6.19 die begon met 28 28ers. en toen 29 en toen eindigde die, eindigde die in de 31, 32 zelfs. Dus als Sven het vlak kan houden dan uh, misschien rijdt hij dan wel 6.12. En je bent niet zomaar iemand die cijfertjes opschrijft. Jij gaat ook over die cijfertjes. Maar jij rijdt nooit vijf kilometer. Jij stopt zo'n beetje bij de 500. Ja, voor mij is het nul, een nul te veel. <laughs> Anis Das, eh, bijna, bijna, bijna. Hoeveel seconden, hoeveel honderdste van seconden scheelde dat jij nu zelf daar was geweest? Nou, daar zit wel wat tussen. Want zelfs de, ah, ja. nummer, nou, zelfs de nummer drie heeft het niet gehaald. Dus eh, voor Thijsje Oenema is het ook heel sneu. Maar eh, nou, over vier jaar is het er weer een spelen. Maar dan ben je al, ja je ziet er heel jong uit, maar... Maar toch wel. <laughs> nou dan ben ik uh, 32, dus een uh, mooie leeftijd denk ik. Voor sprinters ook? Ja, juist voor sprinters denk ik. Als je er nu zo naar kijkt, hoe... hoe ja, wat gebeurt er dan met je? Wat, wat voel je bijvoorbeeld als je die ritten tot nu toe gezien hebt? Nou ja, wat je ziet is dat ze, dat ze allemaal best wel veel val hebben op het laatst. En... Um... Ja, ik, denk dat het, uh, ik vind het heel erg spannend. Want uh, iedereen is nu op zijn best, neem ik aan. Dus uh, ja, super spannend. Je voelt wel uh, een beetje spanning. Ben je zelf ook? Ja, ik hoop dat de Nederlanders ik goed doen. En heb je voor jezelf al verwerkt dat je er helemaal niet, uh, dat je er niet bent? Of heb je eigenlijk nooit rekening mee gehouden dat je echt naar, naar, naar Sochi kon? Via Moskou misschien? Ja, nou, ik hoop natuurlijk wel dat ik het zou halen. En dan zou ik ook boven mezelf uit moeten stijgen. En uh, ik heb redelijk gereden op de OKT op de 500, maar eentje had ik verknald. Dus ja, je, dan weet je van tevoren dat je dan uh, twee goede moet rijden. En als dat niet gebeurt, ja... Dan is het jammer, maar helaas. Ik doe nog niet mee voor de medailles. Dus zo, drama, zo, zo dramatisch is het nou ook weer niet. En vind je het dan leuk om hier in zo'n café te zitten? Met mensen in het oranje, zalmrols als sommige. Eh, maar nou ja, mensen die vooral aan het uh, feest vieren zijn, aan het drinken. Ja, nou, ik ben met mijn tweelingzus en een vriendinnetje van haar. En, uh, we, ik heb niet zo heel vaak tijd om met mijn zus wat leuks te doen. Dus nu hebben we er een uh, speciale dag van gemaakt samen. Dus vind ik hartstikke leuk om dat, uh, om dat te doen. Dus gaat zij ook? Zij is zelf ook heel goed verschaasd, gesprint. Op de 100 meter was ze heel snel, maar uh, ja, nu niet meer. Voor jou is dit dan 4900 meter te lang? Ja, zeker. 100, 200 meter en uh, daarna houdt het voor mij wel op. <laughs> 500 meter gaat, maar ja, langer moet het niet zijn. En Vind je dan toch die 5000 meter vol te houden om naar te kijken? Ja, om naar te kijken zeker wel, zolang ik het zelf niet hoef te doen. Ja, jawel. Je krijgt al bijna aan je benen van dat, dat je spieren pijn gaan doen voor 5000 meter. Ja, als ik, uh, toen ik net naar uh, Ivan Kopenhef keek, toen dacht ik wel, toen voelde ik zijn pijn. Ja, dan, uh, ja, dan moet hij helemaal kapot aan het zijn uh, gaan. Dus uh, nee, dat wel. Kun je nou zien hoe de kwaliteit van het ijs is? Nee, ik kan het niet heel goed zien. Het glimt wel, maar uh, ik hoop dat het straks naar het wel goed opdroogt voordat uh, Kramer moet. Maar nee, ik kan het niet goed zien. Het is denk... Het is hele hoge druk en dat speelt wel mee, denk ik. En dat gedoe met die, met die airco daar? Ja, ik hoop dat ze voor iedereen dezelfde omstandigheden houden. Maar ja, ik kan niet controleren, dus ik weet het niet. Nou, schrijf zomaar op al die rondetijden en dan uiteindelijk komt daar een hele grote één. Dankjewel voor je verhaal. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Joris, voor nu. Even tussendoor, er wordt uh, gevoetbald in Engeland... Uh, want alles draait natuurlijk gewoon door ondanks die spelen, logisch ook. Uh, Liverpool tegen Arsenal, kwart voor twee begonnen. Waar dacht jij na twintig minuten? 4-0 voor Liverpool. <laughs> Hallo. Echt 4-0 voor Liverpool. Uh, Kurtel al na een minuut. Na tien minuten nog een keer. Kurtel, Sturling en Sturridge. Na twintig minuten stond het al 4-0 voor uh, Liverpool. En kwart voor twee zijn ze daar begonnen. Dus ze zitten nu vlak voor rust. Ik ben benieuwd hoe, hoe ze dat uh, verder nog uh, ontwikkelt. Maar dat even tussendoor. Oké. Okay, nou, Dat uh, hoort u allemaal hier dus. In Radio Olympia. Um, straks hebben we nog voor u een overzichtje... van uh, wat er allemaal gebeurt op sociale media. Er wordt zeer meegeleefd, kan ik u vertellen. Uh, met de Nederlandse schaatsers. Met de Olympische Spelen... Um, en in de tussen um, worden de tribunes in de Atla Arena ook wat voller. Verslaggever Matthijs van der Wiel um, zit ook daar... op die tribune van de schaatsbaan. En daar is het Nederlandse feest nog niet echt losgebarsten. Een uh, oranje feestje is het vaak het schaatsen... tijdens de Olympische Spelen. Maar hier in Sochi... Zijn het er in de eerste plaats heel weinig oranje supporters. En bovendien zitten ze helemaal verspreid over de tribunes. Het zijn er heel weinig, heel weinig. Ja, maar we schreeuwen extra hard. En als je goed kijkt is het vooral heel veel Russisch publiek. Uitgedost met vlaggen. Kleintje pils is er nog niet. Nu hebben de Russen een eigen trommel. Ze zijn bloedfanatiek. Ja, Zit u niet een beetje verloren hier tussen al die Russen? Nee. Ja, een beetje wel, maar dat maakt niet uit hoor. Een hele schaatshal vol met Russen en dan drie dames in het oranje. Ja. Met oranje brillen en oranje hoeden. Waar is het Nederlandse feestje gebleven? Ja, hier, hier. Wat denken die Russen wel niet? Belachelijk. Wij horen hier te zitten. Maar denken ze wel niet dat we zijn... Hoogmoed voor de ondergang, hè? Het is wel anders dan anders, hè? Ja, het is wel anders dan anders, maar wij gaan met de medailles naar huis. En daar gaat het om, hè? Houd vol, hè? Het uh, belang van het land rust op uw schouders. Nou, we doen ons best. We gaan ze naar huis toe. En wat ook niet helpt, is dat de supporters van Jan Blokhuizen... Allemaal in het rood hier zijn. De kleur van Rusland. Inderdaad, ja. Dat maar helpt dat schijnt, niet, hè, meneer? Dat, dat schijnt met iemand te maken hebben die uh, op staat. Ja, zet. dat is een sponsor. En het oranje gevoel dan? Ja, dat is er zeker. We hebben ja. genoten al. Ja, nou ja, u dan. zit in de kleuren van de Russen hier. Die al met zoveel zitten ah, hier kijk, op deze tribune. Kijk. Maar we is wel herkenning, hè, voor Jan? Ja, ik dacht, hé, hey, er zit een hele groep Russen weer. Allemaal ja, Russen hier. Dankjewel, maar als je goed kijkt. Ja, ja, maar het is al zo weinig oranje hier. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, soms trekken we het rode ook uit en dan wordt het oranje. Ja, ja beloofd. beloofd. beloofd beloofd. Het Oranje Legioen krijgt wel steun van de thuisblijvers. De stoeltjes die zijn namelijk wel oranje van Oranje Plastic. En zo kleuren alle lege plekken wel oranje. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt op Twitter en andere sociale media. We begrijpen, inmiddels zien we op meerdere plekken verschijnen... dat uh, YMCA niet door het Welorkest gespeeld is... maar door de speakers heeft geklonken in de Atta Arena. Zullen we eens even gaan uh, luisteren naar... Sebastian Timmerman. Klopt dat? Ja, dat, uh, dat kan ik bevestigen. Ja, wij, uh, wij keken hier ook verbaasd op. En met een glimlach inderdaad dat ja. uh, YMCA uh, is gedraaid in de, op de ijsbaan. En het gebeurde inderdaad echt uit uh, de luidsprekers. Dat het kwam niet door een Truilorkest Of zoals nu door een uh, kapel dat staat te spelen. Nee, echt uit de luidsprekers. Uh, Oké. Okay. Nee. Nou. Ja, op zijn minst opmerkelijk. Het Koninklijk Huis heeft ook uh, getwitterd. Een groepsfoto van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte. Voor het huis van de sporters in het Olympische. Uh, Olympisch Dorf van de Nederlandse sporters. Michel Mulder en Irene Wüst die staan naast het paar. Sven Kramer is niet te zien op de foto. Lijkt me ook wel logisch, hij heeft iets anders aan zijn hoofd nu. Inmiddels uh, zit het koninklijk paar op de tribune in de Atter Arena. Er nou, zijn ook al wat grappen gemaakt. Uh, Marijn bijvoorbeeld twittert een reminder voor Gerard Kemkes. Dat ging natuurlijk toen over de 10 kilometer, maar hij is wel leuk. Binnen, buiten, binnen, buiten enzovoort. Ja, andere sporters zijn ook actief natuurlijk op Twitter. Uh, Kotsenberg bijvoorbeeld, de gouden medaillewinnaar van de sloopstijl... bij de heren, de Amerikaan, wauw, zegt hij. I just won the Olympics, bringing back the first gold here to the United States. I love seeing all the support from everyone. You rule, zegt hij. Hopelijk zit het Sven Kramer straks ook een uh, soort uh, vergelijkbare tekst. Radio Olympia wordt ook in de Verenigde Staten beluisterd, Robert. Zo meldt Charles Groenhuizen, oud-correspondent van de NOS. Hij meldt dat de zender NBC in Washington alleen lokale moorden uitzendt en geen schaatsen. Oh, Oké. Okay. Nou, dan nog een knipoog naar de uh, openingsceremonie van gisteren. Want het foutje van die vier Olympische ringen. En die vijfde, die dus niet open ging, weet je nog. Die was nee. uh, gisteren al gespreksonderwerp op Twitter. En inderdaad, zojuist gezien op Twitter: geplaatst door een Rus. Er is al een t-shirt. Met erop de, de vier ringen. En om die vijfde is dan een sterretje. Ja, en de regie heeft ook nog uh, aardig weggemanoeuvreerd gisteren in Rusland ja. begrepen. Daar kunt u allemaal over lezen op onze website nos.nl. Um, daar kunt u ook het volgende verhaal uh, vinden van Amerikaanse bobsleer Johnny Quinn. Hij kwam vast te zitten in zijn badkamer in het Olympisch dorp. Maar hij bevrijdde zichzelf. Hij deed dat door zijn bobslee duwtechniek te gebruiken. Kortom, hij brak met golfgeweld uit. En kreeg ook een nieuwe badkamerdeur. Op het Olympische liveblog zijn de foto's te zien. Veel plezier daarmee. Het is uh, iets voor half drie. We gaan naar het uh, nos Chanaal. Dit is Radio 1. Mark Visser.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 Mensenrechtenactivisten hebben in een gesprek met premier Rutte... hun zorgen geuit over de mensenrechten situatie in Rusland. Rutte zei na aflopen dat die zorgen terecht zijn. Hij benadrukte dat er rechtszaken lopen tegen activisten... waarvan je je mag afvragen of die nou terecht worden gevoerd. Nederland kan als een land dat grote investeringen doet... in Rusland een rol spelen, zei hij. Rutte zei dat Moskou juist op dat gebied gevoelig is. En vorig jaar zijn er meer burgerdoden in Afghanistan gevallen... dan het jaar ervoor. Bijna 3000 mensen werden gedood... en ruim 5600 mensen raakten gewond. Het gaat om een stijging van 14 procent. De Verenigde Naties zeggen dat burgers een makkelijke doelwit... van opstelangelingen zijn geworden... door de geleidelijke terugtrekking van buitenlandse troepen. Tot zover de hoofdpunten. NOS Radio Olympia. Kan de moment gebeuren... Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuizen, die hopelijk de medailles zullen verdelen op de 5 kilometer. Ja, kan wel voor hij. Hè? Je, je, we zagen hem net close in beeld. Uh, Sven Kramer. Val mij op dat hij dan. Uh, het is net of hij zijn neus ophaalt, zijn bovenlip. Die, uh, die gaat constant op en neer. Is dat een zenuwtrekje of zo? Ja, dat, dat, dat hoort bij hem. De ene uh, kriebelt het in zijn haar, de andere uh, doet dat aan zijn oor en hij doet het een beetje op die manier. Uh, ik vind dat hij heel geconcentreerd eruit ziet. en... Uh, Nee, ik gun het hem heel erg dat hij uh, heel hard gaat rijden. Ja, ja. Iedereen Wust, die, die gaapt continu, hè, begreep ik. Ja. Dat is weer haar... Uh, ja, we hebben er wel meer, hè? geloof ik. Zenuwen dat... zijn er toch? Ja, en vaak ook geef je wel een manier van ontspanning. Het, uh, je lichaam geeft ook een signaal van, nou, kom maar op, uh, we hebben er zin. Dat is een goed teken dus. Ja. Ja. Hoe vind troken. je verder zijn hoofd staan? Want je, je ziet hem nu langskomen. Ja, ik kijk ook naar zijn lichaamshouding, hoe hij ervoor staat en, uh, en wat hij doet. En uh, ja, volgens mij is het gewoon goed. Alleen, uh, ja, hoe hard het gaat, precies, dat is altijd lastig te, te zeggen van tevoren. Ja. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd wat de komende half uur ons gaat bieden. Die minuten voor die sport... Ja. Voor, die, voor die start wil ik eigenlijk zeggen... Dat is, binnen de sport is, dat ga je toch bijna dood op hebben want die laatste minuut kan ik me voorstellen. Ja, er, er komt heel veel vanaf. Laat, je... laat het maar beginnen. Ja, ik. laat maar beginnen. En, uh, maar ik merk dat je hier, uh, terwijl je kijkt... er meer last van hebt dan dat je daar aan de sporten ja? bent. Want dan weet je gewoon wat je moet doen. Heb je een jaar lang voor getraind. Sven zelfs vier jaar lang... En is er gewoon klaar voor. En je verricht ook allerlei handelingen natuurlijk naar die start toe. Daarom. Dus het is niet zo dat je een half uurtje zit te vervelen en niet weet wat je moet doen. Maar jij hebt paar rituelen trouwens, Ko. Voordat je begon. Want dat hoor je ook wel eens. Eerst de linkerveters vast, dan de rechter. Nee, dat nog niet zo. Maar je probeert wel bepaalde dingen. wel wat in te bouwen in je programma. Alleen je moet er ook niet weer te afhankelijk van zijn. Want als je een van die rituelen zou vergeten. dan weet je eigenlijk dat je slecht gaat schaatsen. Dus je moet er niet te veel afhankelijk van zijn. Heb je moeten afkicken op een of andere manier van de spanning rond zo'n. Ja, dat, is eigenlijk, e dat is eigenlijk het enige wat ik echt mis. Dus het toeleven naar zo'n groot toernooi... of er nou een ek of olympische Spelen was... dat mis ik nu in het huidige leven. Uh, het hele vele afzien wat je daarvoor moet doen... dat mis ik wat minder. Ja. Kun je even naar Sochi, naar uh, Sebastiaan en naar uh, Paulien? Ja hoor, dat, dat, dat kan zeker. <laughs> uh, Paulien, uh, heb jij dat ook gezien? Dat constante dat trekje dat hij heeft... Uh, zo vlak voor zijn grote wedstrijd. Even zijn bovenlip optrekken. Ja, nou ja, goed, dat, dat, wat, wat kan ook zeggen, Iedereen heeft zijn eigen, eigen dingetje. Of, dat, dat is waarschijnlijk helemaal niet bij hem bewust. Dat is gewoon een, uh, uh, ja, iets wat automatisch gebeurt. En de een die, die zet zijn bril misschien nog een keer recht. Uh, en de ander uh, inderdaad haalt zijn neus op. Maar uh, ja, het is, ik moet wel zeggen, de spanning. Uh, wat kan ik ook zeggen, als je kijkt. Het, het wordt hier ook heel spannend nu hoor. Het is uh, om te snijden ja. Ja, in de andere Arena. Waar uh, uh, inmiddels de tribunes volgestroomd zijn. Ook met Nederlandse atleten trouwens. Die komen kijken naar Kramer. Die op het bankje aan de andere kant van de baan zit. Of eigenlijk de binnenboarding euh, moet ik zeggen. Hij is schaatsen voor de laatste keer aan het vastknopen. Als wij naar rechts kijken. De tribune net na de finish. Daar zitten de atleten. Ik zie uh, Esmee Kamphuis, de bobsleester. Ik zie veel collega schaatsers natuurlijk. Uh, Mark Tuitent zit op de eerste rij. Samen met Michel Mulder en hun coach Gerard van Velden. Daarachter zit ja, uh, Lotte van Beek met euh, nog een andere dame. Waarvan ik steeds denk dat het Marit Leenstra is met Paulie van Deuter. Is ervan overtuigd dat het iedereen wust is. Moet Paulien ook gewoon niet, uh, niet tegenspreken. Dus we maken er iedereen wust van. Maar ja, ik denk, ja, die moet morgen rijden. Zou ze dan wel komen? Afijn. Ja. Daar, zit, daar zit dus iedereen wust. We houden het op wust. Uh, terwijl Johnny Romme met Yvonne Nauta, zijn pupil, ietsje hoger zit. Zo'n beetje halverwege de tribune. En ze applaudisseren allemaal op dit moment. Omdat zijn naam heeft geklonken: de naam van Sven Kramer. Vijfvoudig wereldkampioen, Olympisch kampioen in Vancouver. De man die 15 vijf kilometers op rij. Wist te winnen sinds februari 2012 in Hamar Dat is zijn laatste nederlaag bij de wereldbekerwedstrijd. Al daar tegen Bob de Jong. Sven Kramer kan de eerste Nederlandse man worden. De eerste Nederlandse schaatser worden. Die een gouden medaille met succes verdedigt. Die twee keer goud wint op rij. Zet zijn schaatsen in het ijs. Print ze in het ijs. Kijkt naar voren met een half gebogen houding. Gerard Kemkes kijkt toe. Met de handen op de knieën. pam Daar heeft het startschot geklonken. En is Sven Kramer Kamer weg voor de dikke zes minuten van de waarheid tegen Jonathan Cook. De Amerikaan van 23 jaar uit Illinois. Die Kamer als het goed is. Alleen maar voor hem moet zien rijden. Dat gebeurt in ieder geval na de eerste buitenbocht. Want Kamer gaat er hard gaan vandoor. Gaat er snel vandoor. Opent in 1860 voor hem. 1944 voor Jonathan Cook. Hoe gaat Sven Kamer deze race uh, indelen? Uh, voor de duidelijkheid. 6-19-51. Dat is de snelste tijd van Denis Juskoff. Sven Kamer Begonnen. De man die als vierde Nederlandse man olympisch kampioen werd... op deze vijf kilometer op jacht naar het 27 e goud op de ijsbaan voor Nederland. Handen op de rug, de geconcentreerde blik, die beweging die we van hem kennen... zo goed met dat bovenlichaam van links naar rechts. En een doorkomsttijd van 49, 24 na, even kijken, 600 meter natuurlijk. Zijn eerste volle ronde die uh, ging in, even kijken, wat was het ook weer... 29 seconden voor Sven Kramer nu naar de buitenbocht toe... Ja, waar Gerard Kemke staat, nu nog vrij rustig. Armen over elkaar, Armen een beetje gebogen. En Jonathan Cook al op grote achterstand. Een kilometer heeft Sven Kramer er bijna op zitten. Hier komt Kramer richting de kilometer. Na 1 minuut 16 seconden en 77 honderdste. Dan is hij 58 honderdste van een seconde langzamer ja. in deze fase dan Juskov. Ja, maar Juskov die, die, die ging aan het eind. Uh, ja, het liep het heel erg op, heel hard op. En bij Sven zijn we gewend dat hij aan het eind nog door kan versnellen. Maar ik vind de manier waarop. Hij, rijd, uh, hij, rijd, ja, hij ging hem gretig aan. Hij rijdt makkelijk, technisch goed. En uh, ja, nu gaat hij alweer op weg naar de, naar de bel. Nou, de bel. De, de 14, uh, sorry, de 1400 de, de, meter. Sorry ja, dat het heel snel afgelopen is. De, nee, we hebben 1400 meter. De zitten. meter. 1,45-92. Hey, Ronde tijd weer 29-1 voor Sven Kramer. Die op dit moment al twee seconden sneller is dan dat hij vorig jaar reed. Op dezezelfde baan. Toen hij wereldkampioen werd. Hij rijdt ietsje boven zijn eigen Olympische record van vier jaar geleden. Hij duwt als het ware die benen onder hem vandaan. Vanuit de heup. Die beweging naar achteren toe in de bochten. Daar moet hij de snelheid uithalen. En dan de arm op de rug. Op het rechte eind. Naar de 1800 meter toe. Daar komt hij door in 2 minuten. 15 seconden en 58 honderdste. tijd 29,5. Verliest hij 14e van de vorige ronde. En ligt hij nog wel 1,7 seconden achter ten opzichte van Juskoff. Maar ja, die begon zo vlot. Kamer rijdt zijn eigen race. Kamer aan de overzijde in die eigen race. Even dat sniffen weer met die neus. Net voordat hij de binnenbocht in gaat. Daar zie je weer heel bewust ook een beetje zo'n soort pompende beweging als het ware bij Sven Kamer. In dat nieuwe snel. Nederlandse pak. Het oranje met de zwarte benen als het ware. 2, 44, 77. Zijn doorkomsttijd. 29, 2 is zijn rondetijd. Als jij naar hem kijkt Pauline, Wat voor gevoel krijg je dan op dit moment? Ja ik, ik krijg het gevoel hij heeft het wel onder controle. Maar ook bij Sven zie je wel dat het uh, volgens mij is het wel, zijn het wel zware omstandigheden. Maar je ziet wel dat hij nog heel los uh, zijn been terughaalt. Dus er zit zeker uh, plessen in. En die bochten die uh, versnelt hij ook netjes uit. En uh, ja het, het, het, hij rijdt hem ook vlak. De, uh, de 2600 meter is de volgende doorkomst. Pam, hier is hij in 3.13.98. 2 voor de tweede keer op rij die ronde. En nu is de fase dat hij gaat inlopen op Yuskov, Zoals het hoort, 3.13.98. Dat betekent dat hij niet alleen sneller is inmiddels dan zijn baanrecord... maar ook sneller inmiddels is dan het Olympisch record. De tijd waarmee hij won het schema waarmee hij bezig was te winnen in Vancouver. Vier jaar geleden. Toen was het op 13 februari 2010. Nu is het 8 februari 2014... En heeft Kramer 3 kilometer op zitten na 3 minuten 43 seconden. En 1000ste rondetijd 29-1. Hij drukt de rondetijden naar beneden. Hij versnelt in deze fase, al is het maar een tiende van een seconde. Jonathan Cook speelt geen enkele rol in deze wedstrijd. Ligt al meer op 100 meter achterstand. Rijdt nu pas de kruising op. En Kramer is alweer halverwege de bocht. Halverwege de buitenbocht. Is wel ietsje meer aan het bijten. Als je zo naar hem kijkt. Op weg naar de 3400 meter. Nog 400 te gaan voor Sven Kramer. En hij is sneller dan Juskoff op dit moment ook in 4 minuten. 12 seconden en vier tiende van een seconde. Zit hij ook 1 seconde binnen zijn olympisch record. Het ziet er goed uit Paulien bij Sven ja, Kramer. Ja, hij zit goed ook in, in, in zijn hoek en je ziet ook wel dat hij... Uh, dat het, hij, hij moet er vechten, maar het is wel, het, hij heeft wel die controle erover. En dat zie je ook aan die rondetijden die, die soms rustig oplopen... en dan versnelt hij weer net een tiende weer sneller. Na de Olympische Spelen van Vancouver was eerst dat jaar dat hij eruit lag. Daarna kwam het jaar van de comeback. Toen kwam het jaar van de basis, zoals Gerard Kemkes zei. En toen kwam het jaar van de specialisatie. En dat moet uitmonden in opnieuw een gouden medaille op de 5 kilometer. Terwijl Jonathan Cook nog bijna onderuit is gegaan. Maar wij concentreren ons vooral op Sven Kramer. Die nu toegeschreven wordt door Gerard Kemkes. Daar is nu de rust ook helemaal verdwenen uit dat lichaam. Kemkes gaat ook helemaal uit zijn dak. Terwijl Kramer uit de buitenbocht komt op weg naar de laatste twee ronden is op deze deze vijf kilometer. Toen hij uh, het uh, olympisch record reed, reed hij 5,43, uh, nee sorry 5,13,46 en nu 5,11,31. Ja, Rondetijd 29,5. Hij zit dik binnen de tijd van uh, vier jaar geleden in Vancouver. Weer een ronde dus sneller dan uh, de 29,5. ietsje sneller dan die 29,5. Houdt hij dat vol tot aan het einde van deze 5 kilometer? Kramer is ook nu tuurlijk aan het verzuren. Tuurlijk, hij is ook maar een mens. Hij kan ook afzien, hij kan pijn lijden, maar hij is in staat om daar geweldig doorheen te rijden. Moet hij nog één ronde doen, want de bel klinkt 45-92. Bij het ingaan van de laatste ronde ziet iedereen... wat een geweldige doorkomsttijd van 45-92 voor ja. zijn Kramer. Kijk. Dus wat voor tijd zit erin? dit binnen die 6.14 gaat hij eindigen hier in de Adler Arena. En dan moet hij toch onderweg zijn naar een tweede gouden medaille. Ben je geneigd te zeggen, als je deze race ziet... Deze race ziet om, eh, ooit reed hij 6. 09 in Hamar. Daar gaat hij nu net niet aan komen. Maar het wordt een dijk van een Olympisch wow. record. Zes minuten, tien seconden en 76 honderdste voor Sven de Man Kramer. 16-76 het Olympisch record hier in de Adler Arena. Wat een race, wat een race van Kramer. En je zal maar Jorrit Bergsma eten. Je zal maar Jan Blokhuizen eten of Seumuli of Bart Swings. En dit zien, dan moet de moed ja, toch goed. bijna in je schoenen zakken. 6 33 54 voor Koek. Goeie dag zeg. Die valt tegen. Die heeft nu al de 13e tijd gereden. Met open mond van verbazing staat premier Rutte toe te kijken op de tribune. Kramer met het rood aangelopen gezicht. Heeft het hoofd even tussen de knieën. Pol van pure, pure vermoeidheid. 6, 10, 76. Even kijken, wat zei Paulien van Deuter ook alweer aan het begin van deze <laughs> middag. Toen ik haar vroeg naar de winnende tijd. Ja, 16. Maar ik begon te twijfelen met die tijden die geweest zijn. Dus ik denk echt dat Sven hier een hele goede tijd heeft neergezet. En de manier waarop. Er was geen versnelling meer. Maar hij heeft gewoon constant in die 29ers gezeten. Laag. En dan op een gegeven moment naar, naar ja, 9-8, 9-eindig. Maar ja, onder controle. En, en, uh, en, ja, het kost hem wel iets. achter zag de kleur op zijn waar komen. Dus het is natuurlijk, uh, natuurlijk moet hij uh, alles gegeven hebben. En ja, wat het waard is, dat zullen we zo hier nazien. Helaas zien in de drie ritten die nog gaan komen. De laatste rit is Beckett tegen Lee. De voorlaatste rit, Blokhuizen tegen Swings. En we gaan richting rit nummer 11. de Pedersen uit Noorwegen tegen Jorrit Bergsma. Prachtige rit, Carl Verheij hier bij ons in de studio. Je zei het ook al steeds, 16, hij 16, hij gaat 16 rijden. En we zagen hem in die laatste bochten bijna... Uitvliegen. Uh, zo hard ging die zo zo Zoveel snelheid, zo mooi. Ja, dit is Kippenveld. Dit is echt uh, enorm hard gereden. Nou, nu kijken of die andere jongens uh, bij hem in de buurt kunnen komen. Maar het is uh, geweldig goed gereden. Jorrit Bergsma tegen Pedersen de Noor. Ze staan klaar in de baan. Jorrit Bergsma die heeft de handen een beetje in de zij. Een beetje half op zijn billen zeg maar. De rusthouding, de wachthouding voor Jorrit Bergsma. 28 jaar is die. Nog niet zo lang. 1 februari was het jaar een week geleden. Afkomstig uit Aldeboorn. Zet zijn schaatsen ook in het ijs. Hij dus in de binnenbaan tegen die jonge Zwerreloende Pedersen. 21 jaar jong. Die kleine, ranke, fragiele norm. Maar ja, die kan misschien ook wel eens uithalen. Alhoewel hij ook misschien meer 1500 meter specialist is. Dan een vijf kilometer. Reed dit seizoen in de wereldbekers wel. Een keer naar een achtste plaats, een zesde plaats, een tiende plaats. En eh, Jorrit Bergsma gaat er fel in. Feller dan ik wel eens ben gewend. Als je zo kijkt naar de Fries. Ja, 1895. Wanneer hij van deuten komt. Ja, is is een, een, een niet-Bergsmaciaanse. Nee, Wat een woord. <laughs> nee, maar het is, wel, het is wel de manier hoe hij moet doen. Hij moet hem echt zijn eigen race rijden. Want hij, is wel, ja, hij, wil, hij rijdt altijd het beste. Zegt hij zelf dat hij zijn eigen race rijdt. Maar hij is wel race knap rijden dan hoor. Ook openen zoals je normaal doet? Ja, maar hij moet, hij moet ook wel gewoon hier fel gaan natuurlijk. Het is, het is ook wel een alles of een alles of niets, maar de, hier moet hij het laten zien. En ja, je weet wel wat er gereden is, dus je weet ook wel wat je, wat je moet doen om, om te winnen. 300ste is die langzamer dan Sven Kramer. Na de 600 meter in de rondetijd was die sneller. 28-7 noteren we voor uh, Jorrit Bergsma waar Kramer in eerste rondetijd had van 29-4 snijdt de binnenbocht van echt heel mooi van buiten naar binnen aan. Dan moet je altijd wel even oppassen voor die je Pion, die daar staat. Die de binnenbaan. Het verschil tussen binnen en buiten markeert. En dan komt uh, Jorit Bergsma. 1000 meter heeft hij erop zitten. In 1,16-61. Hij is sneller nu. Door die ronde 28,9. Oeh lala. la De 1600ste van een seconde is hij sneller dan Sven Kramer. Met die hele lange slagen. Ja. Jorit Bergsma. Jongen, jongen, jongen. Dat kost toch een enorme hoop kracht en energie. Ja, maar nee. Want je ziet. Bij Bergsma zie je die ontspanning in zijn, in zijn schaatsen. Je ziet. Hij, hij hangt zo in zijn slag. En dan geeft hij dat dan een klap aan. En dan die, dat been dat komt heel ontspannen terug. Ja, het is prachtig om naar te kijken. 1.4592 had Kamer hier. E45-61 heeft uh, Jorrit Bergsma. Na 1400 meter 129 29 rond. Tiende van een seconde pakt hij erbij. 31 honderdste van een seconde is de voorsprong. En het voordeel van Jorrit Bergsma in deze fase van de race. De vingers van Jillet Anema gaan naar beneden. Die met uh, de oranje pet. Uh, Zo'n American uh, baseball pet opstaat op de kruising. Zoals altijd. De trainingsjasje open geritst. En dat mag hij wel doen. Want goede genade. Wat is het heet hier in de Adler uh, Arena. Het is warm. Het is warm als je toe zit te kijken. En warm krijgen we het ook van de spanning. 21478. Ja, hij loopt uit. 14 van de seconde loopt hij uit. 17e van de seconde heeft uh, Jorrit Bergsma voorsprong. Ten Dit opzichte van Sven Kramer. Dit is knap, zegt mijn buurvrouw. Zet Paulien van Doten komt terecht. Ja, hij, hij, hij gaat die race aan. En hij, hij, ja, hij ligt gewoon nu voor. Hij moet ook wel. Maar het is, ja, we verwachten allemaal Sven. Maar Jorrit is gewoon een hele goede schaatser. En, en um, um, zijn coach... Hoe ro ro ro roep het al, uh, het ja, ze, hij, hij kan nog veel beter. Uh, hij gaat zichzelf verrassen. En gaat hij vandaag zichzelf verrassen? Hij heeft 64 ste van een seconde nog voorsprong. Loopt iets terug. Hij geeft nu een tiende toe ten opzichte van Sven Kramer. Tussen de 1800 en de 2200 meter. Jorrit Beresma, Van wie ik toch dacht, ja, het is meer dan voor de 10 kilometer dan voor de 5 kilometer. Waarop hij dit seizoen in de Wereldbeek is een keer tweede werd achter Kramer. Hij won de wedstrijd in Berlijn. Daar was Sven Kramer toen uh, niet bij aanwezig. Nu komt hij uit de binnenbocht gereden. Eenslag houdt hij even de arm voor. De rug. En dan dat bovenlichaam, zoals altijd, dat zwiept hij van links naar rechts. Je bent bijna bang dat het bovenlichaam er een keertje af gaat knallen. 3.13.70 de doorkomsttijd. 28.00 nog maar. 29.5 de tijd. Hier ging Kramer naar 29 laag. Ja. Hier levert Jorrit Bergsma nu in. En hoe gaat hij nee, dat verlies, hoe gaat hij dat nu opvangen in die ronde die nog resteren? De vijf ronden die dadelijk nog resteren. Hij is onderweg naar de 3 kilometer passage. Hij reed in Ereveen op 1 februari nog een 3 kilometer. In 346 Daar zit hij uh, nu wel binnen. Hij is sneller dan toen bij die trainingswedstrijd. Maar hij is langzamer inmiddels dan Sven Kramer. Door die rondetijd van 29-7 ja. kan Sven Kramer al een beetje opgelucht ademhalen. Op nou ja, het is wel. Sven Die reed hier inderdaad een 9-1. En die ging daarna weer rustig uh, naar de 9-8. Maar wel elke ronde gewoon een, een tiende of twee of zo erbij. En ja, het is aan Jorrit om nu eigenlijk nog een keer te versnellen. Nog een keer een snelle rondje aan te gaan. En ja, het lijkt wel alsof hij hier wat uh, versnelt uit de bocht. Ik ben benieuwd wat het rondje gaat brengen. We gaan op weg naar de, met het bord, naar de 3400 meter. Het bord staat op 4 rondes. 4, 13, 28, nee, nee, 29, 8. Hij versnelt dan wel, maar verliest twee honderdste van een seconde... ten opzichte van de vorige ronde. En belangrijker, een halve seconde verliest hij op Sven Kramer in deze ronde. Betekent dat de voorsprong die hij had... is omgebogen in een achterstand van 88 honderdste van een seconde. Bergsma in deze fase ook langzamer. dan Yuskov die natuurlijk voorlopig op de tweede tijd staat op dit moment. Maar die reed hier al rondjes in de 30 seconden. Daar komt Bergsma weer aan... Het, de, de snelste tijd, het goud. Lijkt dus uit zijn handen te glippen. Ja, we hoor. 443, 26, 29, 9. Weer een halve seconde erbij. 1 seconde en 45 honderdste is zijn achterstand nu. ten opzichte van Sven Kramer. Terwijl Sverre Loene Pedersen een meter of 50 achterstand heeft. ten opzichte van Jorrit Bergsma op ja. de baan. En ook in de rondetijden er net nog ietsje langzamer was dan de Vries, dan Jorrit Bergsma. Bergsma door de binnenbocht. Op weg naar de laatste twee ronden. Nog iets meer dan 800 meter. En heeft hij zijn Olympisch debuut heeft hij er dan op zitten. Jorit Bergsma, de marathonrijder die dat lange oh. baan er zo dus goed bij doet. Maar met 5:13, 93, 30-6 nu. Hij ja. Nederland of hij verliest meer en meer tijd. En Pedersen komt eraan. Ja, en je ziet, ook, je ziet het ook dat het iets duwer wordt. Dat soepele wat we in de, begin, in de beginronde zagen. Dat het echt makkelijk komt. Hij moet er nu echt hard voor vechten. En hij je ziet hem duwen door die bocht. Hij houdt bijvoorbeeld wel ritme te houden. Hij kwam ook niet helemaal lekker uit net voor die pion. Even een heel kort slagje alsof het een inlijnskater was eigenlijk. Nu klinkt de bel voor de laatste ronde in 03. Dan is hij wel sneller dan Juskov die de tweede tijd heeft. 31 voor hem. Pedersen in de ronde een seconde sneller. Maar het verschil op de baan is wel nog een meter of twintig in het voordeel van Jorrit Bergsma. En hoe hard Jarle Pedersen, de Noorse bondscoach, ook kan roepen en doen. En met zijn armen kan gebaren de aand van Pedersen is te laat gekomen. Jorrit Bergsma gaat deze rit winnen. Maar de 6 minuten, 10 seconden... en 76 honderdste van Sven Kramer... zit er niet in. De 6, 19, 51 van Juskov wordt wel verbeterd. 6.16. Uh, 66 is de tijd... voor Jorrit Bergsma. Hij heeft aangevallen. Hij heeft gegokt. Hij heeft verloren. Wat betreft het goud. Wel voorlopig... op de tweede plaats. En Sverre... Loene Pedersen in 6, 18, 84 voorlopig op de derde plaats. Een mooie poging... Van Jorrit Bergsma. Absoluut zeker weten. Maar het uh, had niet het gewenste resultaat voor hem. Kramer nog altijd op één. Met nog twee ritten te gaan. Nog vier rijders dadelijk in de baan. Eerst Blokhuizen tegen Swings. En dan de laatste rit. Patrick Becker tegen Sung Hoon Lee. Ja, al die ritten nemen we live mee. Daarom stellen we het internationaal van drie uur even uit. voor Heijen uh, gegokt. Verloren kan je eigenlijk niet zeggen. Want volgens mij zit hij gewoon op medaillekoers, toch? Ja, hij doet het gewoon heel erg goed. Uh, als hij die 30 had vast kunnen houden. en de 16-13, 16-14 zou kunnen rijden. had hij een zekere medaille gehad. Nu twijfel ik nog een beetje. Zeker omdat die Koreaan ook, ook wat kan. En een vlak Jan Blokhuis niet uit. Maar uh, hij heeft het gedaan. Hij heeft heel zwaar gereden in het begin. Maar daarna uh, ja, moest hij het toch bekopen. We hadden het handelt erover dat. Um je toch je eigen rit moet rijden. Um, ik hoorde Pauline en uh, Sebas ook al zeggen... dit was uh, niet de start die hij meestal maakt. Zo hard. Had hij misschien dichter bij zijn eigen schema moeten blijven in het begin? Um, misschien wel is nu lastig te zeggen. Hij ging niet extreem hard rijden. Hij reed steeds een paar tiener harder dan Sven. Um, maar gaat harder dan zijn eigen, eigen normale start. Ja. Ja. Ja. En, uh, maar hij reed heel erg zwaar. Dat zag Pauline ook. En dat zware rijden, ik denk dat hem dat een beetje de kop gekost heeft. België veert op. En Nederland ook. Bart tegen onze Jan Blokhuizen. Bart Svings, 22 jaar uit Herend. Dat ligt in de buurt van Leuven. En op de dag van de duizend meter bij de Heren. Dan is Bart Svings jarig. Dan wordt hij 23 jaar. En dus dacht hij, nou weet je wat, als ik toch jarig ben ga ik rijden. Dat doet hij dus later dit toernooi op die duizend meter. Nu de vijf kilometer. Zeker een outsider voor een medaille. Jan Blokhuizen was erbij in Vancouver. Is er nu weer bij en is gestart. En hap naar adem. Als een soort vis op het droog is. Meteen zie je die mond op en neer gaan zo. Hap, hap, hap, hap. het adem De adem in de, de warme lucht, de droge lucht die er is hier in de Adler Arena, neemt hij tot hem. Jan Blokhuizen, de Europees kampioen allround. 24 jaar uit Noord-Holland, uit Zuid-Schaarwoudenhout. Die halen wow. uh, een lange tijd inderdaad uh, los. En 17.95, Ja, dat zijn de openingstijden, zullen we maar zeggen. Na 200 meter van zijn 5 kilometer. Dus ook voor Blokhuizen geldt, hij knalt erin. Maar hij trekt Bart Swings met zich mee. Kijk maar naar de overkant waar ze de bocht doorrijden. Dat witte pak van Swings komt onderdoor. Die zegt dankjewel voor deze is een vlotte start, kan ik wel gebruiken. Bart Swings, gecoacht door Bart Veldkant, neemt gewoon het initiatief in deze race. En Bart Swings is met 46,63. Op dit moment een seconde sneller na 600 meter dan Sven Kramer was. 46,98 de doorkomsttijd van Jan Blokhuizen. Die mee moet met Swings hoor. Swings, ja. brutaal Paulien, neemt Ja, hem op. maar hij rijdt hier ook gewoon. Hij start met een rondje 28,2. Dat is wel, uh, wel heel erg hard. Als je net zag, uh, Jorrit begon met een rondje 28. 28, 7. Dus uh, ja, kijk hoe hij uh, dit vol gaat houden. Het uh, voorseizoen van Bart Swings, dat was niet zo heel erg veel. Tiende twee keer bij de Wereldbekers in uh, Noord-Amerika. En Berlijn zat hij er alweer een stuk dichterbij. Met uh, de vierde plaats, 28-9 nu in de ronde. Jan Blokhuizen moet even aanzetten in de binnenbocht. Anders komt er een moeilijke kruising. Ja. ja, dat gaat goed. Dat gaat goed, gelukkig. Bart Swings is uh, ook topsporter. Die weet, die ziet dat ook wel aankomen. Swings leek een heel klein beetje ietsje-pietje in te houden. Blokhuizen versnelde goed genoeg om net voor Bart Swings langs te komen. Dan zul je denken, waarom houdt Swings dan in dan verliest hij toch snel uit. Ja, maar hij kan wel even lekker mee in de slipstream van Jan Blokhuizen. En dankzij de binnenbocht heeft de Belgische Bart. De echte Belgische Bart. Gecoacht door de Haagse Bart. Weer de voorsprong genomen. 1.45-23 is de doorkomsttijd voor Bart Swinks. Betekent dat hij door de ronde 29.6. 69 honderdste van een seconde voorsprong heeft. Ten opzichte van het schema van Sven Kramer. De hand is vlak bij Bart Veldkamp. Die hem lekker fanatiek ook coacht. In dat wit met zwarte tricot van de Belgische ploeg. Alleen de Belgische vlak. Is even waarneembaar op de cap van het pak van Bart slings nog te gaan. Sven Kramer had uh, doorkomst 2.15.48. En hier is Swings 2.14.69. Hij is nog steeds Paulien sneller dan Sven Kramer. En ook in deze ronde een tiende sneller. Ja, in deze ronde inderdaad ook. En hij rijdt, hij rijdt hartstikke goed hier. Dat heeft hij dit seizoen nog niet laten zien. En ze zeiden al dat hij in vorm was. En uh, dat lijkt er inderdaad uh, zo makkelijk als hij rijdt. En hier komt hij inderdaad ook weer uh, in de binnenbocht. Uh, gaat hij weer voor Jan Blokhuizen. Ik kijk eventjes naar achter, schuin achter. Daar staat een Belgische collega van ons. En die heeft hem het hele seizoen gevolgd. Een journalist dus. En die staat ook al met zijn handen zo over zijn achterhoofd te wrijven. Van, oh, wat gebeurt hier? 2,44-36. Betekent dat hij wel nu drie tiende van een seconde inlevert. Het uh, verschil in het voordeel van Swings. Nog altijd het 41 honderdste van een seconde. Blokhuizen rijdt achter Swings aan op de kruising. Het verschil wordt wel ietsje minder aan het einde van de kruising. Betekent dat het, uh, de snelheid bij Swings hoger is dan de snelheid bij Jan Blokhuizen. Ja. Op weg naar de laatste zes ronden. En Blokhuizen zitten weer naast. Zit naast bij het opkomen van het rechte eind. Dus moet de rondetijd van Blokhuizen nu sneller zijn dan die van Bart Swings. En is dat zo? Ja hoor. Ja. 29,5 voor Blokhuizen. 29,7 voor Swings. Maar ze zijn na 2600 meter, Paulien. Nu wel uh, langzamer allebei dan Sven Kramer. Ja, maar kijk, dat, dat klopt. Maar ze zijn nu, als je nu kijkt naar, uh, naar Swings... Ze, kunnen hier, ze hebben wel een rit tegen elkaar hoor. Hier gaat Swings weer uh, de binnenbocht door. En die komt nu weer langs zij. Of Kijk, kijken. Ja, Voorlangs. Weer bij uh, voor Jan Blokhuis. Weer op weg naar, de, naar, de, naar, de, naar het meepunt. Naar de drie kilometer. En dat is goed gezien van jou, Pauline. En goed geconstateerd dat dit inderdaad de eerste keer is dat we echt een duel hebben. Dat had Sven Kramer niet. Dat had Jorrit Bergsma niet. Want die reden ver voor hun tegenstanders uh, uit. Dit is echt een duel op het ijs. Maar ze zijn langzamer dan Kramer. Wel uh, ook nog langzamer natuurlijk dan Bergsma. Omdat hij in deze fase van de vijf kilometer nog dicht in de buurt staat van Sven Kramer. Aanval komt. Aanval van Jan Blokhuizen. In de binnenbocht versnelt hij Jan Blokhuizen, de Europees kampioen. Allround. Zijn eerste grote prijs was dat sinds 2008. Toen hij wereldkampioen werd bij de junioren. Nu pakt hij meters ten opzichte van Bart Swings. Die zijn eerste rijd. 30 rijdt 30-1 voor Swings. 29-8 voor Jan Blokhuizen. Die wel 1,3 seconden achter ligt ten opzichte van Sven Kamer. Maar in de buurt gaat blijven wellicht van de tijd van Jorit Bergsma. Als hij dit volhoudt in die resterende ronde. Dadelijk nog drie ronden. Is er een antwoord van Bart Swings? Waarneembaar op de baan in de binnenbocht van Swings. Richting die laatste drie ronden. Hij knokt. Hij probeert het. Belgische Bart Swings. Uitherend. De student. Maar hij komt er niet meer naast. Nee hoor. Jan Blokhuizen houdt de voorsprong bij de 3800 meter. 4, 43, 98 voor Blokhuizen. Die daarmee ietsje langzamer is. Ook nog dan Jorrit Bergsma. En twee seconden langzamer is dan Sven Kramer. En nu kan Blokhuizen even mee ja, In de nu kan van hij... Bart Swings. Ja, dit is lekker. Nu kan hij de achterlangs En dan kruipt hij die binnen de bocht in. En nu moet hij hem doortrappen. Die laatste ronde. En nu uh, moet hij inderdaad de uitdelen die definitief is voor Bart Swings. Alhoewel Jan Blokhuizen dadelijk ook wel de laatste binnenbocht heeft. Maar dit lijkt toch wel de tik te zijn in deze rit ten opzichte van Bart Swings. 5 minuten, 40 seconden en ste de doorkomsttijd voor Jan Blokhuizen. Langzamer dan Jorrit Bergsma. Maar het is niet veel meer het verschil in het nadeel van Jan Blokhuizen. Want het, de rondetijd is ook sneller, veel sneller dan Bergsma reed. Dus lijkt Blokhuizen hier voorlopig op weg naar de tweede tijd op deze vijf kilometer. Dadelijk de laatste de laatste ronde voor Jan Blokhuizen. De 24-jarige man die zo lang in de schaduw stond van Kramer. Daaruit wist te wisten treden omdat Kramer niet meedeed aan het EK. En nu dan uh, misschien weer voorlopig in de schaduw terug is bij Sven Kramer. 5-44-61 bij het ingaan van de laatste ronde. Hij is 14 sneller dan Jorit Bergsma was. Hij is 3,7 seconden langzamer dan Kramer was. En nu komt er een laatste alles-of-niets ja. poging van Bart Swings richting uh, uh, Jan Blokhuizen. En misschien kan dat Bart Swings ook nog wel voorbij brengen aan Jorit Bergsma. Wie weet, wie weet. De laatste binnenbocht van Jan Blokhuizen. Moeizaam, bijna strompelend. Hij is veel kracht kwijt. Hij is veel energie kwijt. De tijd van Kramer redt hij natuurlijk niet. De tijd van Bergsma, die gaat hij wel redden. Jawel, ja. 6, 15, 71. De tweede tijd tot nu toe voor Jan Blokhuizen. En Swings, nee, nee, hij niet. 6, 17, 79 voor Bart Swings. Is langzamer dan Bergsma. En dus met nog één rit gaat wel ja, Oh, Blokhuizen bijna de boarding... Uh, uh, ja, de de gaat hij in, maar daardoor bijna ter val komt. En nou nood overeind blijft en hangt als een soort coach... die zijn pupil heeft voortgeschreeuwd in de boarding hangt... en daar nu weer uit weet te keren met de hulp van coaches... Renate Groenewold en Jan van Veen. Dus staat Jan Blokhuizen op twee. Achter Sven Kramer staat Jorrit Bergsma op drie. Achter Achterkamer en Blokhuizen. En Swings op die vermalendijden. Vierde plek die geen recht geeft op een medaille. Eén rit nog te gaan. Patrick Beckett, Daar zijn we niet zo heel erg bang voor. Maar ja, die Sung Hoon Lee uit Korea. Wat kan die onzichtbaar geweest? Vaak sinds de Spelen van Vancouver. dat trad hij uit die onzichtbaarheid. Dat hij dit seizoen wel uit hoor. Werd al een keer derde in de wereldbekers in Calgary. En hij werd ook een keer derde bij de wereldbeker in Berlijn. En dadelijk mag Sung Hoon Lee uh, de laatste rit gaan rijden. Op deze Olympische vijf kilometer. Tegen Patrick Beckert. De snelste tijd voor Kamer. De tweede tijd voor Blokhuizen. De derde tijd voor Bergsma. Een Nederlands podium is heel dicht in de buurt. Karl Verheijen hier in de studio knikt lustig mee. Wat hebben we sowieso? Ja, sowieso denk ik twee medailles. Uh, we kunnen niet veel verwachten van Patrick uh, Beckert. Uh, dus twee sowieso. Maar we zullen zien. Uh, het zou mooi zijn als we een Nederlands podium krijgen. Want die Sun Hoon Lee. Ja, ik verwacht me wel wat van hem. Uh, het is weer een Olympisch jaar. En uh, technisch gezien zou hij moeten kunnen. Een licht mannetje. Dus uh, we wat zullen voor, zien. Wat voor tijden heeft hij neergezet, bijvoorbeeld? Uh, ja, vorig jaar niet zo goed. Maar tijdens een spelen, natuurlijk, twee jaar geleden, redde hij 6'16 of vier jaar geleden. Ah. En die tijd uh, die mag je nu wel in de gaten houden. Ja, ja, ja. goed. Het wordt spannend. Um, over een uh, nou, kleine 6,5 minuut weten we hoe het podium eruit ziet de laatste keer het ready. Voor de laatste keer zien we schaatsers in de starthouding vandaag. Want het Olympisch toernooi is pas net begonnen. De vijf kilometer. De laatste rit is gestart met in dat donkere blauwe. Met een beetje grijs zo nu en dan pak van Korea. Sung Hoon Lee, de man uit Seoul. 25 jaar. De nummer twee van de Olympische vijf kilometer. Vier jaar geleden tegen Patrick Bekker 3.